Drie uur. Dit is Radio 1. En Messelink. Hoe laat je los en geef je het stokje door aan de volgende generatie... als je een familiebedrijf hebt? Straks vragen we het aan Ron Punsely van de Koekjes uit Gouda... en aan drie generaties van dijken die allemaal uitvaartverzorger zijn geworden of willen worden. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Bij het Friese dorp Tjerk Gaast is een plezierjacht gezonken na een aanvaring met een binnenvaartschip. Veertien mensen zijn gered. Volgens de politie is er één zwaar gewonde. De reddingsactie is nog bezig. Oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. In Pakistan is de zoon van oud-premier Gilani ontvoerd door gewapende mannen. Ali Haider Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Hij werd op een verkiezingsbijeenkomst meegenomen door gewapende mannen. Correspondent Lucas Waagmeester. Er kwamen volgens getuigen 16 mannen in auto's en op motoren die bijeenkomst binnenstormen. Er is geschoten, er zijn ook twee uh, doden gevallen. De stad is op dit moment volledig afgegrendeld om te proberen uh, ja, te voorkomen dat deze mannen met de zoon van de oud-premier.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 Tientallen militairen en agenten zijn het bunderbos bij het Limburgse Elslo meter voor meter aan het uitkomen. op zoek naar sporen van de vermiste jongetjes uit Zijst. Er is tot nu toe niets gevonden. Ook wordt er gezocht in een kanaal naast het bos met boten die voorzien zijn van sonarapparatuur. De Amerikanen kunnen negen militaire bases in Afghanistan houden. na hun vertrek volgend jaar uit het land, Dat heeft de Afghaanse president Karzai gezegd.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 Het weer, de zon schijnt flink, afgewisseld met stapelwolken. Morgen eerst bewolking en wat regen. Smiddags breekt de zon dan weer door en het wordt 14 tot 17 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met aan zee de meeste zon. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, John Bakker. Met files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knopen het Oude Rijn, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer, en op de N280 vanuit het Duitsland naar Roermond, voor Roermond 5 kilometer. Wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl.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 Dit is de dag. Embert Messelink. Deze hemelvaartsdag hebben we het over loslaten. Maar ga daar maar eens aanstaan als je vader het familiebedrijf... aan volgende generaties moet doorgeven. Hier in de studio zijn Ron Punseli van de Punseli koekjes uit Gouda... en drie generaties van Dijk, van Kramer Uitvaartverzorging. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Hans Merk. En uw mening horen we graag via Twitter, hashtag DIDD... of gaan naar onze website ditistedag.nu. Meneer Punselie, u maakt koekjes in Gouda. Ja. De hoeveelste generatie bent u? Uh, van de koekjes, van de stroopkoekjes, de derde generatie. En het bedrijf op zich is al veel ouder. Dat stamt ongeveer zo'n 354 jaar geleden. Kijk. Uh, we zijn officieel een uh, Zwitserse familie. En dat herken je aan de IE aan het eind. Dus Punselie. Als je een IE ziet, dan uh, is dat vaak een Zwitserse uh, naam. En u zegt van de koekjes, de derde generatie. Wat, wat, wat werd er daarvoor? Dan daarvoor vanuit? werd er eigenlijk brood gebakken. En mijn opa is de eerste geweest die gezegd heeft... Nou, het brood, eh, dat ga ik bij een collega bakken kopen en ik concentreer me helemaal op koekjes. Ze liggen intussen en... hier op tafel, hè? In ja. Het... Ja, Mooi dat verpakt. Dat was er eentje. Uh, een van die uh, koekjes die hij maakte, dat was het uh, Gouda-wafeltje. En eigenlijk, uh, en dat is misschien wel leuk, ook op Hemelsvaartdag... Uh, de Sint-Janskerk in Gouda die had te weinig geld om het koor... een echte goudse stroopwafel te geven. Dus opa, uh, die ook in de kerk actief was, zei van, tegen mijn vader... joh, verzin jij iets? Die heeft het Gouda-wafeltje genomen, het gouda Dus dat is het enkele koekje. Mm -hmm. En hij heeft die stroop bij de buurman geleend... en die twee koekjes op elkaar gedaan. En zo ontstond ooit het... Koekje. Zo is het allemaal begonnen. Uh, maar te veel. Dus er moest uh, te veel voor het koord. Dus de anderen moesten ergens uh, ondergebracht worden. En Die heeft hij verkocht aan oma heen. In die tijd, uh, toen Albert Heijn nog een uh, kleine organisatie was. En die heeft ze netjes verkocht. Ja, even naar de andere kant. Kramer uitvaartverzorging. Uh, opa Hessel van Dijk zit hier. De huidige eigenaar Dirk Jan van Dijk. En mogelijk toekomstige opvolger. Ook weer Hessel van Dijk junior, zullen we maar zeggen. Nog even voor de duidelijkheid: het bedrijf heet Kramer. Ik vraag ja. maar even aan de opa. En u heet allemaal van Dijk. Hoe dat, zit dat klopt. Dat uh, komt omdat mijn moeder een kramer was. Ah, kijk. En mijn oom naar Cure was vertrokken... en niet bereid was om weer terug te komen. En toen heeft de generatie overgeslagen en werd het de zoon van de dochter. Ja, het is nog altijd een echt familiebedrijf. Het is nog altijd een echt familiebedrijf. Ja. De hoeveelste generatie, dat bent u, uh, Dirk-Jan van Dijk, is nu... 50. De vijfde. De vijfde generatie. generatie. En dat betekent dat? Wanneer is het bedrijf begonnen? 1885. 1885, jawel. Iets om trots op te zijn, lijkt me. Koekjes en begrafenissen, het zijn heel verschillende <lacht> dingen. Eén um, ding hebben jullie gemeen, en dat is dat jullie beiden met familie... echt met hart en ziel met een bedrijf uh, verknoopt zijn. En dat het altijd ook wel spannend is... Um, hoe je zo'n bedrijf weer loslaat en overgeeft aan een nieuwe generatie. Nou, meneer Punseli, daar beginnen we maar eens even met u over. Um, loslaten is in uw leven volgens mij een uh, belangrijk thema. Um, toen u ooit in beeld kwam om het bedrijf... Um, over Te nemen. Uh, hoe ging dat toen? Um, nou, mijn vader, daar zit een klein stukje geschiedenis aan vast. Mijn vader, uh, wat bij veel familiebedrijven gebeurde, was uh, toen mijn opa uh, steeds slechter qua gezondheid werd, werd de oudste zoon teruggeroepen. Want dat was mijn vader. En ja die moest opa opvolgen en voor het gezin zorgen. Uh, daarna heeft mijn vader, dat zal ik mijn kinderen zelf nooit aandoen. Dus als die mij willen opvolgen, A, uh, ze moet het vrijwillig doen en B. En daar was hij ook wel heel kritisch in. Ze moeten ook goed zijn. Hè. Ze moeten het kunnen. De, de capaciteit hebben. Want had zoveel familiebedrijven in de derde... vaak in de derde generatie gebeurt dat uh, uiteindelijk op de fles zien gaan... dat uh, hij dat dus uh, anders had voorgenomen. En uh, toen die, de gezondheid van mijn vader ook uh, slechter werd... heeft hij ons voor de keus gesteld. Hij zegt, jongens, uh, of we trekken een externe directeur aan... dus het wil niet zeggen dat het bedrijf verkocht wordt... maar er komt iemand anders voor mij. Of jullie moeten het uh, willen doen. Maar dan krijg je een jaar de tijd project en daarin moet je bewijzen hè? Of je de capaciteit hebt. Een soort proef eigenlijk. Een soort proef. En met een klein zakje centjes hè, moesten wij dat project uitvoeren. Werd niet beoordeeld door mijn vader, want die dacht: ja, ik, mijn zoons, die kan niet echt kritisch beoordelen. Dus dat deed de Raad van Commissarissen. Ja, dus en, u en uw broer moesten ja. dat samen doen. En moest u tegen elkaar opbieden wie het beste nee, was? Nee, nee, nee, nee. Want het was echt een gezamenlijk project. De bedoeling was dat we het ook samen gingen doen. We hadden ook eerlijk gezegd niet het geld afzonderlijk om het bedrijf echt over te nemen. Dus die samenwerking die was ook wel. Ja. Wel noodzakelijk. En het leuke was in de zoveelste generatie dat nu techniek... die eigenlijk altijd aan puntslie in één generatie zat... nu uh, en in één persoon, uh, verdeeld werd over twee mensen. Mijn ja. broer was ingenieur werktuigbouw... en ik was eigenlijk al het andere, he? ja, precies, <laughs> om het simpel te zeggen. Ja. Dus, uh, die proef, daar, daar slaagt u met vlag en wimpel voor, geloof uh, ik? Ja, ja dat, was, <laughs> dat was heel leuk. We moesten machines ontwikkelen, een, een consumentenactie. Uh, nou, probeer natuurlijk overal je, de cadeaus die je weggaf bij zo'n actie... Hè, die ook weer zo goedkoop mogelijk zien... Te kopen en uiteindelijk na dat jaar zijn we met slag eh, vlag en wimpel ja. geslaagd. Kon uw vader toen makkelijk loslaten? Had hij er uh, zoveel vertrouwen in dat hij dat, dat zei: Mijn zegen ja. hebben jullie toen? Ja, ja, hij had er schik in. Hè, dat, uh, natuurlijk, we waren wel heel anders. We hadden ook aangegeven wat we wilden veranderen. Uh, bijvoorbeeld, wij uh, waren meer voor. Uh, hij had altijd maar één formaat en wij zeiden: Nou, je kan misschien ook wel een grotere of een kleinere koek maken. Dus uh, hij heeft daar wel op een gegeven moment vrede mee gekregen dat de jonge generatie wat anders aankeek tegen de huidige tijd. Ja. Het lijkt zeg maar, tot dit moment bijna een verhaal van een, een modelopvolging. Ja. Prachtig. Ja. Um, maar na vijf jaar is dat wel heel ja, ingrijpend ja, veranderd. Uh, toe. Daarna is de modelopvolging uh, wel in een soort uh, ja, trieste geschiedenis ja. geëindigd. Wat uh, gebeurde er? Uh, ja, uh, mijn broer, uh, wij waren eigenlijk net bezig... we zaten in de binnenstad van Gouda om een nieuwe fabriek te ontwikkelen. Uh, vanuit de techniek. Dus met robots en allerlei uh, ingewikkelde machines. Want puns, machines kan je niet kopen. Die moet je allemaal zelf bouwen. En in het vijfde jaar, waarin dat heel essentieel werd... Was dat we die stap zouden nemen. Uh, overleed mijn broer. En die is uh, helaas dood naast me neergevallen. Dus dat, uh, dat was een, uh, ja, een drama. Ja. Ja. En ik verloor niet alleen mijn zakelijke partner. Maar ik verloor eigenlijk ook mijn beste vriend. Want. Uh, door dat samen in het bedrijf werken en sparen. Uh, deden we dus ook heel veel samen. We hadden gezamenlijk een boot. We hadden één auto. We gingen samen op vakantie. Dus uh, het was veel meer dan alleen uh, je zakelijke partner kwijtraken. En u kon altijd goed met elkaar? Dat ging uh, ja, altijd we goed. waren de kracht. En, en van ons team was dat we heel verschillend waren. Dus we vulden elkaar aan. Dat kon af en toe ook wel leiden tot hevige discussies. Maar uiteindelijk uh, hadden we respect voor elkaar en uh, kwamen er altijd uit. En het is mezelf nog nooit geweest dat vader uh, te hulp geroepen werd om uh, de twee kampen te scheiden. Dat, uh, dat hoefde ook niet. Dat, uh... En toen daarna, hoe is het verder gegaan met het bedrijf? Uh, nou, dan val je in een heel diep gat. Uh, je realiseer je, want het bedrijf was te groot om het alleen te doen. En zeker met zo'n verhuizing die je. Je had A gezegd, dus je, je moest eigenlijk ook B zeggen. Uh, om een ander op je broerse plek uh, te accepteren. Ik, uh, ik heb dat geprobeerd, maar iedere keer had je de neiging... dat op die stoel, in die directiekamer, wie er ook zat... of die man goed of slecht was, je gaf hem geen eerlijke kans. Want je vergeleek het iedere keer met je broer. Dus op, ik ben daar op een gegeven moment op, mee opgehouden... en gezegd, nou, dat wordt niks. Ik moet eerst voor mezelf het zaakje op een rijtje hebben... en, en eigenlijk losgelaten hebben, en dan kijken wie... Ja. Zijn ik was. kijk even naar de uitvaartverzorgers. Dirk-Jan van Dijk, nu de eigenaar van het bedrijf. Kun je dat voorstellen? Dat, dat je dat voorstellen? Dat het eigenlijk niet te doen is om iemand naast je te hebben... die op gelijk niveau meedenkt, maar die verder niet uit de familie komt? Ja, nou ja dat kan ik me wel voorstellen. Uh, We hebben natuurlijk de situatie nooit gehad. Uh, vergelijkbaar met, met meneer zijn situatie... Ik heb gelukkig een, een, een, een, een, een, een vrouw die hard meewerkt, dus ja. uh, we doen het dus, samen. We doen het samen, dus we zijn. Uh, Zij is oorspronkelijk natuurlijk niet uit de familie, ja. dus ik moest even nadenken. Maar misschien wel vergelijkbaar met maar wat je nu vertelt. van hè, met ja, mijn broer. En ja, dat ging maar het is heel goed. eigen geworden. Dus we doen het echt samen, en uh, dat is nu gewoon voor ons een hele bekende en, en, en een goede. Maar, maar zou het werken? Iemand van buitenaf die zegt: Nou, ga ik ze even mee beslissen? Nee. Ik ben aan, Nee, nee denk dat is wel een duidelijk antwoord. Nee. Ja. Ja. Ja, en Yvonne ik, Brouwer? En, en ik denk, uh, jouw vrouw was natuurlijk al bij jou. Jullie hadden denk ja. al een relatie voordat je de zaak overnam. Ja. Dus jullie waren al een geworden. Ja. Want, want het zijn wel twee, ik vraag het even aan Yvonne Brouwer... Ja. twee mooie verhalen van ja, uh, mensen die een familieband hebben. Getrouwd zijn of broers die perfect samenwerken. Ja. Um, maar het lijkt me dat het ook wel ingewikkeld kan zijn. Het moet maar net goed gaan. Ja, maar ik denk als je... Groot gezegd, als je de wereld op dezelfde manier waarneemt... en je hebt dezelfde ideeën, je ziet dezelfde dingen... Ja, dan is dat een perfecte samenwerking. En dan is het, als je het zwaar bezwaar hebt... om broers te zijn en ook collega's te zijn. Nee, dan moet dat goed samen kunnen gaan, naar nou, het voorbeeld uh, zitten. Ja, ja. Ik denk zelfs dat een uh, familie of een broer... Uh, ik, ik weet, en dat was wederzijds, dat ik mijn broer Harder aanpakte en hij mij als dat ik een vreemde zou doen. Want als familie durf je dan wel die dingen te zeggen... Hè? en daarna <laughs> ga je gewoon weer verder. Maar een ander zou dat waarschijnlijk niet accepteren, een vreemde. Daar is dat veel moeilijker voor. Ja. Meneer Puntzli, uw bedrijf heeft woelige tijden meegemaakt. Ja. Het werd 11 september. Ja. Aanslagen. Eh, ja. Nou, zullen veel mensen denken: wat heeft dat met koekjes te maken? Maar u verkoopt voor een groot deel ja, aan de vliegtuigbranche. Ja, 50% in die tijd van onze, zelfs op dat moment 60% van de wereldwijde omzet, was bevoorrading van vliegtuigmaatschappijen. En dat stortte in, hè? En dat stortte echt, dat kan niemand zich voorstellen. Van de een op de andere dag stortte dat in elkaar. Want we zijn toch blijven vliegen sinds. Ja, nee, maar de vliegtuigen bleven veel aan de grond staan. Een voorbeeld: Delta Airlines verkocht 260.000 koekjes per dag. En een dag daarna hadden we er misschien maar 30.000, 40 40.000. Want de mensen durfden niet, zeker in Amerika, niet meer te vliegen. Eh, vliegtuigen bleven aan de grond staan. Maar dat was ook een KLM, een grote afnemer. Die ging minder vervoeren. De maatschappij maakte heel veel verlies. Schrapte heel veel in hun servering. Dus poosje werd er helemaal geen koekje aan boord gegeven. En daarnaast was het zo dat ze. Hadden zoveel financiële problemen. dat ze ons ook niet meer betaalden. En wij als Zwitserse familie. Zwitser, eh, waar niemand van gedacht had. Van, dat hij ooit failliet zou gaan. die ging ook kapot. Eh, Sabena, eh, ze, noem maar op. Eh, dus eh, wij leiden aan twee kanten. of aan drie punten verlies. Eh, geen betalingen meer. omzetverlies, dus stilstand. En bedrijven die we gewoon. de, de vordering volledig konden afboeken. Want. Is het afgelopen met een faillissement? Of is dat afgewend? Ja, ik heb tien jaar geknokt om... Overal ben ik eigenlijk eh, ingekrompen, nergens failliet gegaan. Op een nette manier, ik zou zeggen Hollandse manier... de bedrijven eh, in een soort slaaptoestand gebracht. Eh, alleen, eh, ja, na tien jaar kwam ik tot de conclusie dat het, het Nederlandse deel... waarbij natuurlijk de meeste schulden eh, meegedragen werden... Eh, dat dat een keer moest ophouden. Dus na tien jaar, heel symbolisch, op de dag... Eh, dat heb ik ook heel bewust gekozen dat mijn broer overleden was... ben ik alleen naar de rechtbank gegaan... en heb ik voor alle bedrijven in Nederland... mijn visement aangevraagd. Ja was van mij ook een soort denkbeeldige datum en tijd dat ik denk. En dan hebben we het over loslaten. Ik moest dat stuk loslaten. Ja. En met de gevolgen dat ik heel veel kwijt zou raken. Maar ja, ik was de grootste schuldeiser. Dus op papier had ik het nog wel, maar in werkelijkheid was ik het al kwijt. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Toen is het wel weer... Opgekrabbeld het bedrijf? Ja, ja, uh, toen, uh, heb vertelde ik Vertelt u heel kort nog ja, even ja, hoe dat ja, ging? Ja, toen, toen las een oud-buurmeisje van mij las dat Punsley dus uh, failliet ging. En uh, <tosses> die heeft opgebeld en gezegd... ja, dat kan niet en wat is er aan de hand? En uh, die heeft bijgesprongen Want we, we hadden het niet over ontiegelijk veel geld... wat uh, bij de doorstart nodig was. En dat heeft zij uh, uh, ge geleend. En uh, we zijn uh, verder gegaan. Mooi verhaal. Blijkbaar illustratief hoe uw bedrijf uh, mensen in het hart raakt. Wij waren ja. benieuwd of de sympathie die uw bedrijf uh, heeft... Uh, ook te maken heeft met een soort punsli gevoel. Ja. We sturen onze verslaggever Rijnald Meijer bij u langs om de sfeer op de fabriek te proeven. Ja. Ik ben hier komen door mijn vrouw. Die staat voor op de kop. Die werkt hier ook. Gelijk dus, voor op de kop. Dat is mijn vrouw. En, en wat betekent dat voor op de kop? Vuurbakken er zijn bij jou. Hè. Hoe is de sfeer hier bij uh, punsli's? Heel gezellig. Waar zit dat erin? Gewoon de mensen onder elkaar. Uh, uh, mensen die hier al heel lang werken en elkaar heel, heel goed kennen. Dat merk ik in de sfeer terug. Hoe lang werk jij hier al? 23 jaar. Wat is jouw aandeel hier precies? Kapotte koekjes eruit halen, strook aanmaken. Ik heb uh, voor mijn trouwen hier 4 jaar gewerkt. En toen ben ik 14 jaar thuis geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. Wat doet u eigenlijk precies? Ik heb mijn eigen lijn om uh, de koekjes op te vangen hier. Ja, mijn dochter werkt hier en uh, ja, dat is al 30 jaar een collega, 35 jaar, dus ja. pak in, ik ben raapster. Hoe is het uh, om hier samen met je moeder te werken? Nou, het valt prima ja. hoor. Is dat niet een beetje gek? Nee, helemaal niet. We kunnen het goed met elkaar vinden, dus... Uh... Het is een heel apart bedrijf. Leg dat eens uit, apart? Ja, dat kan ik niet. Maar het Punsley-gevoel is dus apart? Ja, dat is apart. Ja, dat is het ook. Je komt er niet los van. Ik ben 70 plus en ik heb er al zoveel jaren gewerkt vroeger voor mijn huwelijk al. En nu ben ik gewoon gebleven als oproepkracht. Dus als er nog eentje ziek is, of er is er eentje vrij, dan blijf ik komen. Dan wel werk, dan geen werk. Hij heeft natuurlijk al zeker een verliezement gehad en toch weer opgekrabbeld. Zijn broer overleden, zijn vader en moeder, de chauffeur die zoveel jaren geleden. Geweld, we hebben hier al zoveel meegemaakt en je probeert je daar weer overheen te zetten. En, eh, dat lukt wonder wel. Ik zou haast zeggen dat we gewoon één familie zijn. Eigenlijk zijn jullie één grote familie met aan het hoofd Ronald. Ja, ja. het is ook een uh, ja. collega, uh, vriend eigenlijk. Het is een bedrijf, is zijn leven zeg maar. Zou hij dat een beetje los kunnen laten? Nee, dat denk ik niet. Als Ronald ermee ophoudt, dan, ja, dan ben ik bang dat het uh, over en sluit is. Ik blijf terugkomen, ook al nu als ik niet meer werk, blijf ik toch koffie komen drinken. Zoals. Ik denk dan met mijn rollatertje. <lacht> Meneer Penslie, tot slot nog één vraag over die opvolging. U bent niet getrouwd, u hebt geen kinderen. Um... Is het geregeld of niet? Um, ja, in twee delen. Uh, het merk, de receptuur, de patenten, dat zit allemaal in stichtingen. Dus dat is voor de, de toekomst behouden. Uh, daar blijft eigenlijk ook de band van de familie. Dus uh, niet mijn kinderen, maar uiteindelijk zullen mijn nichtjes dat worden. En de rest werk ik langzaam toe dat een, een niet... dat is dan voor het eerst een niet-punselie uh, de leiding over zal moeten nemen. Maar ik doe zoveel dat dat dus uh, de conclusie al is dat er niet één persoon is. Dus dat wordt ongeveer in drie personen opgeknipt... Ik ben benieuwd. We gaan ja. het zien. Het is hoog tijd voor muziek. Voor de laatste keer. Scarlett mee met Story of Dr. Parkers. Strange Ming Face. Ex <laughs> Mag ook. Maak er wat boys van. Okay.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 Your souls China art, China rouse Shut your mouth and drink your tea Raspberries and lemonade Millionaire, please talk to me In this world of silent fowls We run round and make a mess All so full of common sense We propose a happy end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 Let me ask you this Do you hear that trumpet's call? Do you hear that bitter song? Can you finally hear it now? Can you listen? Let's face the elephant's skull. Now he's not polite at all Oh, I know the elephant's skull Really not so bad Harlijk mee. Voor het laatst hier. Volgende week treden ze op in Engeland. Heel veel succes daar. Dankjewel. De familie Van Dijk, uitvaartverzorgers. Meneer Van Dijk, opa van Dijk zal ik maar even zeggen, want nou, dan is het wel duidelijk. Opa, vader, zoon zit hier aan tafel. U hebt destijds het bedrijf moeten overgeven aan uw zoon. U hebt het ja. willen overgeven. Was dat moeilijk? Uh, ja. ja. Waar zat hem dat in? Uh, nou, in eerste plaats was het al onverwacht. En in de tweede plaats, uh, je bent er natuurlijk wel erg mee uh, verbonden en verweven. Oh. En, uh, en dan moet je op een gegeven moment toch een stapje terug doen. Het was onverwacht omdat u vrij laat tot, tot de conclusie kwam dat het eigenlijk het meest geschikte moment was om het te doen. Hè? Ja, het hing samen met het feit dat we een uh, nieuw uitvoercentrum hadden gebouwd. En uh, toen dat klaar was en we het effect zagen, begrepen we dat dit wel eens een groot uh, effect zou hebben op de omzet en op het aantal opdrachten enzovoort. enzovoort. Dan kreeg je dus een bedrijf uh, van, van een heel andere omvang. En dan is de vraag of dat nog wel goed overdraagbaar is. En dus we hebben eigenlijk preventief gezegd, doe het nu. Dan, uh, dan kan die groei uiteindelijk... Uh, die hoeft dan niet meer gefinancierd te worden, maar die zit er dan in. Want je kan niet zomaar een bedrijf overdragen. Je moet wel degelijk rekening houden met belastingconsequenties. En ja. als je zegt, uh, iets kost, uh, ik noem maar wat, 100 euro. En je zegt, je krijgt het voor één. Dan zegt die fiscus, maar dat gaat dus niet door. Dus daar moesten we heel goed rekening mee houden. Moet je verstandig over nadenken. Ja. Dirk-Jan van Dijk, de vader van Dijk, nu eigenaar. Mm -hmm. Heeft hij het goed losgelaten of zit hij er nog met zijn neus bovenop? Nou, hij heeft het geweldig gedaan. Um, maar hij blijft wel over mijn schouder heen kijken. Dus, uh, en mag dat zomaar? Ja, graag. Is dat goed? Ja, ja, een goede adviseur. Want dat is en, niet losgelaten, hè? Uh, he? nou, hij heeft wel losgelaten. Hij heeft de dagelijkse leiding uh, van het bedrijf uh, meteen losgelaten. Dus het operationele, daar was ik al mee betrokken, dat is ook zo doorgegaan. En uh, dat heb ik dan nog, nog wat meer naar me toe getrokken. Waar de, de adviserende... En met name het financiële aspect wat erbij uh, kwam kijken, want daar was ik nog niet mee bekend. Uh, dat heeft hij altijd heel goed uh, met mij samen begeleid. Ja, ja. ja. Nu bent u roer. Um, en naast u zit uw zoon. Mijn zoon, ja. ja. Hoe gaat dat gesprek? Nou, hij is ook nog 15 <laughs> en, uh, maar 15. wij bestonden dus uh, in 2010 uh, 125 jaar. Toen is, uh, was het een dat ook helemaal niet. Alleen ja, toen bij de ontvangst van alle gasten en het feest, toen, zonder dat ik daarbij was... Uh, bleek hij toch heb, te hebben gezegd tegen de bezoekers en uh, bekenden van ons... Van dat hij uh, zich uh, klaarmaakte voor uh, uh, de grote overname ooit. Vertel eens, Is dat ja. echt zo? Ja, dat is zo. Het lijkt je mooi om het ooit over te nemen. Ja, ik vind het ook wel leuk, want het is echt gewoon een familiebedrijf. Maar wat bijzonder dat je er nu al over nadenkt, joh. Want je bent 15. Ja, maar ik denk er ook een beetje over na, want ik ga natuurlijk ook ondertussen bijvoorbeeld in de horeca, dat wil ik graag, als ober en koud van om dingen te organiseren. Ja. Dus eh, dat ga ik waarschijnlijk ook eh, een beetje naar het buitenland, zoals mijn moeder, mm -hmm. die is dan ook naar het buitenland gegaan, om daar een horeca te doen. Ja. Um, ja, en daarna daar ga ik wel, waarschijnlijk wil ik wel in het bedrijf. Wat lijkt je er mooi Want uitvaart is niet zomaar iets, hè? Best nee, best dat is... Het is een bijzonder een... bedrijf. Waarom, waarom lijkt het je zo mooi? Um, ik vind het ook wel leuk om echt met mensen, ook echt met, heel veel met mensen bezig te zijn. En um, ook vind ik um, het, het ook leuk als ik dan um, baas ben, zeg maar. Dat ik dan ook echt zelf mag kiezen wat ik dan ook wil doen. Voor, ja, wat ik dan als werkzaamheden wil doen. Ja. Zo, ja. ja. ja. Vrij keuze, zeg maar. Vader van Dijk, stel dat geen van de kinderen het zou willen... Mm -hmm. is er, kan... er dan een probleem? Nee. Dan ga ik gewoon door. <laughs> dat houdt weer op, gelijk. Ja. Ja. <laughs> nou ja. Oh, dus de koningin van Engeland gaat ook gewoon door, toch? Dus, maar stel uh, dat ja. er toch een moment komt dat u zegt... ja, het, het houdt op. Ja, natuurlijk. En ze en gezond... willen het niet. Er zijn omstandigheden, er zijn gezondheidsredenen. Het is een familiebedrijf. Ik... Uh... Ik, ik herken een aantal aspecten uit het bedrijf van, van mijn voorganger. Van de, Ron Punsely. Ron Punsely, precies. En wat is dat dan? Nou, het familiebedrijf, het gevoel van het familiebedrijf, ook bij de medewerkers, is loyaliteit, trouw. Ja. En dat hebben wij ook heel sterk. Dus ik herken die, die sfeer die, die, die hij heeft, heb ik, heb ik ook. Dus dan zou je kunnen denken aan de mogelijkheid misschien aan het personeel over te dragen. Yvonne ja. Brouwer? Ja, nou, wat, veel, wel, wel, wat mij wel eens opvalt bij familiebedrijven, is de, uh, de kinderen. Uh, ja, willen die het ook echt overnemen? Krijgen ze de keus? En wat gebeurt er als de kinderen zeggen van ja, dat wil ik eigenlijk niet? Nou, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een goede vraag. Uh, ja. Ik heb ook twee dingen afgesproken eigenlijk met mijn kinderen. Dat uh, als het ons af en toe te sprake komt aan de tafel, uh, in ieder geval niet voor je 25 e mm -mm. Dus uh, dan heb je nog ruimte tijd om andere dingen te doen, dingen die je leuk vindt. Want als je eenmaal dit werk gaat doen, dan kom je er nooit meer uit. En ten tweede, uh, mocht je het niet willen of uh, wat dan ook, of belangstelling hebben of naar het buitenland willen, want ik heb mijn, mijn boer woont in Thailand, die heeft nooit belangstelling gehad voor het bedrijf, ja, dan houdt het gewoon op. En uh, ik ben nog jong, ik ben pas 46, dus ik kan nog veel jaren door. Ik maar, denk alleen heel persoonlijk, hoe ja. zal het voor je zijn als je zoon zegt van, hé, hey, ik ga toch een andere kant Geen op? Geen probleem. Geen probleem. Oké, okay. en even naar de zoon, want, want voel je je verplicht om het bedrijf over te nemen of voel je dat je wel de keuze hebt? Um, ik voel dat wel de keuze. Hebben, want okay, hij zegt, wat hij net ook zei, hij zegt regelmatig: um, je mag zelf kiezen. Je wordt niet verplicht, maar in ieder geval voor je 25e. Ja, ja. ja. ja mooi. Terecht vraag je het, Yvonne, uh, want er kan natuurlijk een soort verplichting op liggen. En de vraag is of dat wel gezond is voor Precies. een kind. Ja? In ieder geval een emotionele verplichting. Ja. Dit ja, oh, klinkt heel goed, moet ja. ik zeggen. Een familiebedrijf is emotie, maar het moet ook geen erfenis worden. Meneer Puntzulie, tot slot. U bent een beetje expert in van alles loslaten. U staat er ook meer alleen voor. Ja, u zit hier in tafel met drie generaties van een ander bedrijf. Ja. Ik kan me voorstellen dat u wel een beetje jaloers bent. Ja. Wat is nou het geheim? Wat moet je doen? Loslaten? Ja. Wat, wat hebt u het meest geleerd? Nou, Wat ik het meest geleerd heb is... maar dat komt omdat ik natuurlijk alleen ben... dat ik uh, dingen heb moeten loslaten... maar dat ik aan de andere kant uh, ook die enige ben... die mensen, bijvoorbeeld ook uh, na 2001 met de aansla... ook vaak de enige ben die mensen weer kan motiveren. En uh, als je dan dat hele tristisch... Uh, ook in Amerika mensen verloren. En dan zie je die hele groep zitten en die zijn allemaal in zakkenas. Ja, en dan wordt er eigenlijk van jou verwacht, terwijl je zelf ook uh, je verdriet hebt, om weer de zaak op te pakken, ze dus weer te motiveren en eigenlijk weer die drijvende kracht te worden om, uh, om door te gaan. Veel op uw schouders. Wij moeten gaan afronden. Tenminste, het is hoog tijd voor onze dichter bij de dag. Die heeft ja. nog een belangrijke bijdrage. Vandaag is dat Hans Merk. Uh, Loslaat op Hemelvaartsdag, Hans. Is het wat geworden uh, dat moet jullie maar beoordelen. Laat het horen. Het is als een gedicht. Laat wat in de lucht hangt je lijden. Dat wat door je heen golft en straalt. Laat het landen, pik het op. Al is op papier hebben soms werkelijk kwijt zijn. Waar je niet over schrijven kan, koos iemand anders. Stuur het weg, plakkerig als een puntselie koekje. Alleen wat je laat gaan, kan later terugkomen. Het enige wat jij moet vasthouden, is loslaten. Stroop is geen fantasie, fantasie geen stroop. Geef je je kind mee aan de wind, anderen kunnen betekenis geven. Daar ben jij gelukkig niet voor nodig. De onderneming kan alleen doodslaan doordat jij de pen maar blijft vasthouden. Hans Merk met zijn gedicht over loslaten en vasthouden. Dat straks is terug te lezen op onze website. Dit is de nu. Ik ga onze gasten bedanken. Hartelijk dank aan Lis Snooienk, Heltje Vink, Yvonne Brouwer, Bamber Delver, Ron Punselie, dirk Dirkjan Hessel en Hessel van Dijk. En wij gaan naar. Radio 1, Villa VPRO, Ger Jochems. Hallo. Wie, hallo, wie hebben jullie straks te gast? Een, een hele zeel, die ga ik straks aan jullie voorstellen. Dat is een beetje veel om het nu al, ja. allemaal te noemen. Maar de Villa gaat vandaag helemaal over spionage. Over onze eigen AIVD, over de CIA, Russische diensten. En die Britse MI6 eh, stelt die eigenlijk nog wel iets voor. En we gaan het natuurlijk ook hebben over cyberspionage en cyberterrorisme... En over het nut van de ouderwetse spion met de geleuvoet en het dead Letterbox Dat allemaal straks in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is uh, precies half vier. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Bij het Friese dorp Tjerk Gaast is een plezierjacht gezonken... na een aanvaring met een binnenvaartschip. Alle veertien opvarenden zijn gered. Er zijn volgens de politie drie gewonden. Twee kinderen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk bij Tjerk Gaas is mogelijk motorpech.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 In Griekenland zitten ruim twee op de drie jongeren zonder werk. Blijkt uit nieuwe data van het Griekse Bureau voor de Statistiek. De totale werkloosheid in Griekenland kwam in februari op 27 procent. Dat zijn bijna 1,3 miljoen werklozen. Dat is het belangrijkste nieuws. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB met John Bakker. Met files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer... En op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Voor Roermond 5 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Gerrit Jochems. Goedemiddag, welkom bij deze speciale uitzending van Villa VPRO. Afluisteren, observeren en geheime operaties. Het gaat hier een uur lang over spionage, contraspionage... de bestrijding van terrorisme... en het allerbelangrijkste natuurlijk... het voorspellen van aanvallen op de nationale veiligheid. Onze eigen AIVD komt uiteraard langs... de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Maar het gaat ook over het optreden van buitenlandse diensten als de CAE... de Russische en Chinese diensten. Hoe effectief zijn ze? Trouwens... Is terrorisme eigenlijk wel te bestrijden? Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Ik stel even mijn gast voor aan tafel, historisch Constant Heijzen. Hij is verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Counterterrorism van de Universiteit Leiden. Welkom. U bent met een onderzoek bezig naar de verandering... die Nederlandse inlichtingendiensten door de jaren hebben ondergaan. Laten we even aan het begin beginnen. Hoe lang hebben we in Nederland al een inlichtingendienst eigenlijk? dat er echt een georganiseerde vorm van inlichting en veiligheidsdiensten bestaat. Dat is begin 20e eeuw. De veiligheidsdienst waar ik met name naar kijk, die in Nederland actief is... dus binnen de landsgrenzen, die ja. is zo'n beetje in 1919 opgericht. En die heette toen de Centrale Inlichtingendienst. En die heeft het hele interbellum bestaan. Toen is er een hele chaotische situatie geweest en de BVD, de directe voorloper van de AIVD, op veiligheidsgebied is in 1949 opgericht. Oké. Okay. Het loopt een beetje parallel met die van de Amerikanen, het is een beetje internationaal lijkt het wel. Het is allemaal... De meeste landen zijn in dezelfde periode met een inlichtingendienst begonnen, zo'n beetje. Ja, de grote landen kun je zeggen, die zijn dat wat eerder gaan doen. Die hadden daar ook wat directer belang bij. Je moet je voorstellen dat de, de essentie van het inlichtingwerk... ligt toch in het verzamelen van informatie over een tegenstander. Ja. Dus dat hele uh, project is eigenlijk in militaire contraille bestaan, ontstaan. Hm. Uh, de grote landen die hebben ook in militaire contraille... al wat eerder hun, hun diensten georganiseerd. Oké. Okay. In de studio in Amsterdam, daar zit Ben de Jong. Hij is onderzoeker bij het uh, Spionage en Contraspionage Instituut... van de Universiteit Amsterdam... Wel, welkom. Goedemiddag. Uh, ik doe het met name onderzoek naar de Russische geheime dienst. We kennen natuurlijk allemaal de gevreesde KGB uit het Sovjet-tijdperk. Uh, moeten we nog rekening houden met de Russische spionnen? Tegenwoordig, uh, de opvolger heet FSB. Ja, je hebt uh, zeg maar de FSB, is de Russische Federale Veiligheidsdienst, hè, die dus met name intern in Rusland zelf opereert. Uh, en ook wel uh, enigszins in het buitenland, maar de, de, de inlichtingendienst is eigenlijk de SVR, een Russische afkorting, wat gewoon uh, inlichtingendienst betekent, zeg maar de Russische CIA. Uh, en uh, die twee diensten samen, zeg maar, de, dat zijn de belangrijkste opvolgers van de oude KGB. En dat is een form formidabele, formidabele club? Ja, kijk, de Russen hebben natuurlijk, uh, dat gaat heel ver terug... maar in ieder geval zeker in de 20 twintigste eeuw en ook nu... Uh, altijd een enorme obsessie gehad met, uh, met spionage, met staatsveiligheid. De, de, de Russische politieke elite, traditioneel uh, in de communistische tijd... maar ook onder Poetin, die ziet overal vijanden. Dus die, moeten echt een, uh, die hebben een diepgewortelde behoefte... om een, uh, een, een belangrijke inlichting en een veiligheidsdienst op te zetten. Alleen... Met een instorting van het communisme toen de Russische staat, eh, om het maar heel plat te zeggen, begin jaren negentig op zijn gat zat, eh, lag. Toen eh, is er een klein, eh, een periode lang is er relatief weinig aan gedaan, omdat de staat eh, eigenlijk nauwelijks functioneerde. En maar onder Poetin is er duidelijk ook weer veel meer geld ingepompt en dergelijke. Ja, oké. Okay. Um, ook hartelijk welkom AIVD-deskundige Roger Vleugels, uh, ook advocaat en hoofdredacteur van het e-mailvakblad Fringe Intelligence. Ik heb hier een, een exemplaar voor me liggen. Welkom, uh, meneer Vleugels. Um, wat wij ons afvroegen, een AIVD-watcher. Waar haalt hij zijn informatie vandaan? Van uh, heel nauwgezet volgen wat toch wel openbaar wordt, zeg maar open bronnen. Dat is meer dan je denkt waarschijnlijk. Veel meer als je dat goed stapelt. En, en ook wat bijvoorbeeld weer in buitenlanden over onze AIVD bekend wordt. Dat is daar soms meer dan hier. Dat hebben we bij meer dossiers. Dat buitenlanden toleranter of liberaler zijn dan wij. Maar ook in mijn werk als advocaat heb ik inmiddels iets van... meer dan 800 processen tegen de AIVD gevoerd. Deels voor Hoeveel mezelf. 800? 800. Om, uh, Hoeveel gewonnen? Um, uh, boven de 790. Echt waar? Uh, en dat zijn allemaal uh, processen om toegang te krijgen tot dossiers... Een van de jongste zaken die ik gevoerd heb... is bijvoorbeeld rond het dossier van Roel van Duin. Ja. Provo, uh, Kabouter, enzovoort. Uh, oud gemeenteraadslid. GroenLinks Wethouder. Wethouder. Um, of van de Groenen bedoel ik. Ja. ja. Uh, en in die processen... processen via de wet openbaarheid van het bestuur... processen via de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... krijg je informatie naar boven... die doorgaans niet actief openbaar is. En als je dat maar uh, lang genoeg doet... ik doe dit nu meer dan twintig jaar... Wat is nou een verrassende bron waar je veel informatie uithaalt? Buitenlanden. Toch wel. Ja. Dat is, uh, toch en wat belangrijk. ook wel een hele handige bron is, is uh, operaties die fout gaan. Dat is altijd een prachtige vindplek. Als de AFD een operatie doet, is dat bijna nooit helemaal alleen. Bijna nee. altijd is dat samen met mensen van politiekorps... die bij de inlichtingenafdeling van een politiekorps werkt. Hm. Dat weten veel mensen niet, maar ieder politiekorps... heeft een inlichtingenafdeling die ja. voor de AFD werkt. Als daar wrijving is, dan krijgen ze ruzie. En dan zie je dat in de verslaglegging verschillende dingen staat. Ja. En S daar haal je informatie uit. Ja, dat snap ik. Zeg, in één woord, echt letterlijk één woord... hoe staan we in het buitenland bekend? Matig. Heel duidelijk. De AIVD was de afgelopen dagen het nieuws... en de uiteraard naar aanleiding van de bezuinigingen, dat is niet gering... Een meer dan een derde. 70 miljoen gaat eraf van de 195. Uh, we luisteren even naar een tweede, tweede Kamerdebat hierover. Als eerste hoort u Gerard Schouw, D66. Kan die garanderen dat het verminderen op de lange termijn... van een derde van het budget gepaard gaat zonder risico's voor de staatsveiligheid. Um, kijk, alles wat de AIVD doet is voor de Goed. staatsveiligheid. Dus dat betekent als je daar een derde van afhaalt... dan raakt dat aan de veiligheid. Dat kan niet anders. Die laatste was Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, Ben de Jong. Hij zegt dat het kan niet anders dat het nationale veiligheid raakt. Um, dat klinkt omineuzer dan hij het zo uh, rustig uitspreekt, lijkt me. Ja, äh... Uh de achterliggende gedachte is dus is eigenlijk ook een beetje zowel van het Kamerlid en ook van de minister misschien. Dat je probeert de illusie te wekken dat als je er maar genoeg geld in pompt. Dat je dan op een gegeven moment alle dreigingen kunt wegnemen. En dat is natuurlijk niet zo. Als we kijken naar allerlei voorbeelden uit de geschiedenis. En, en, en ook nou ja, de bekende aanslagen in de VS van 2001. Er is geen enkele staat die zo'n gigantisch inlichtingapparaat heeft. zeker op op dit moment, maar ook in 2001 al, uh, als de VS. En toch gebeuren dat soort aanslagen. En dus uh, uh, natuurlijk, uh, het is, uh, voor elke organisatie van de overheid is het buitengewoon vervelend. als je opeens uh, zo'n bezuiniging over je heen krijgt. En uh, het, het kan ongetwijfeld vervelende consequenties hebben. Maar waar ik me eigenlijk altijd het meest over verbaasd heb. in deze hele affaire. is niet eens zozeer het feit dat uh, de Nederlandse regering nu besloten heeft om de AIVD met een derde te korten. Maar als je kijkt naar de hele voorgeschiedenis, dat ze over een periode van uh, iets meer dan tien jaar de AIVD gigantisch hebben uitgebreid. De BVD had op het einde van de, oorlog, op het einde van de Koude Oorlog een personeelsbestand van ongeveer 600 mensen. Hmm. Um, en uh, met name de laatste tien jaar is de AIVD gegroeid tot uh, bijna drie keer zoveel. He, tot om en nabij de 1500 Um, en dat is ja, het natuurlijk budget met name... is, Het budget is verveelvoudig. In 1991 30 miljoen. Uh, 2012 200 miljoen ja. dus. Ja. En, en, en, en, en nu opeens gaat er weer op een gigantische manier het mes in. En op ja. een manier die ook de indruk wekt... Uh, dat de politici die dat moeten doen... toch niet altijd heel goed in de gaten hebben... van ja. wat zo'n inlichtingendienst nou precies doet. Maar het is maar de vraag of het veel doet. Constant, hij is eens. Daar ben ik het eens? Uh, daar ben ik het wel mee eens. Um, ik denk dat er... Uh, dat, daarachter, dat daarachter ligt dat er geen politieke visie is op wat is dan precies zo'n dienst en wat moet die voorkomen, waar hebben we hem precies voor? Ik denk dat je kunt stellen dat de, de uitbreiding van het budget en de, de grootste vlucht heeft het genomen na 2004, uh, in de, in de nadagen van um, uh, het laakkwartier met uh, die handgenaat die geworpen werd. Uh, uh, uh, Theo van Gogh is, uh, is vermoord, er was een soort urgentiegevoel. we hebben meer veiligheid nodig. Maar verder dan dat strekte het gevoel in mijn indruk niet. Nee. Dus er is geen politieke visie ontwikkeld op wat voor soort dienst willen we dan hebben en wat voor soort taken moet die dan precies verrichten ja. en wat betekent dan meer of minder veiligheid. Ja. Maar dat blijft dus hangen in een soort algemeen geformuleerde ideeën en eigenlijk gevoelens bijna. Ja, Roosje Vleugels, is het eigenlijk onduidelijk waar die 200 miljoen of 195 miljoen die ze nu krijgen waar die precies nou ja, je kunt wel zeggen waar ze aan uitgegeven worden maar dat, wat, wat dat precies voor de nationale veiligheid betekent. Dat is niet toe te rekenen. Nou, Je kunt naar de formatieplaatsen gaan kijken wie doet wat en welke afdeling kost hoeveel. Maar het klopt dat er geen goed beeld is. En dat is ook denk ik een deel van het probleem van wat wij daar nu voor terugkrijgen voor al dat geld. Um, in eerste instantie in het regeerakkoord werd de bezuiniging ook gelabeld aan de buitenlandtak van de AIVD. Nou dat is de tak, die is jong, die is pas in 2002 uh, begonnen. Uh, die heel slecht produceert. En ook heel, een hele slechte PR. Heeft. Ja, het ontwikkelen van agenten duurt natuurlijk ontzettend lang. Dat kun je misschien ook niet verwachten om het in tien jaar. Het ontwikkelen van agenten, maar. Binnen het AIVD-geheel gebeurde het heel slecht. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de AIVD steken heeft laten vallen... in het naar Den Haag toe uitleggen waarom ze zo belangrijk zijn... en wat voor producten ze leveren. Er was wel een gevoel van urgentie in de samenleving en in de Tweede Kamer... van er moet meer veiligheid komen. Nou, dan stop je er twee, drie keer zoveel geld in. Maar dan moet je als dienst ook waarmaken tot dat rendement heeft. Ja. Nog even los van de vraag... dat je natuurlijk precies wat Ben de Jong zegt... je kunt een inlichting niet hebben... je kunt hem ook zes keer zo groot maken. Ja. 100% veilig ben je natuurlijk nooit. Nee. Uh, ben, die, ben de Jong... Uh, het jo yo van het budget... Hè, uh, van de AIVD... yo dat mee met de... met de veiligheid van de Nederlandse staat. Met andere woorden... Uh, die 70 miljoen kan er wel af. Want uh, het is een stuk veiliger. Nou, zo'n zo kijk die, die veiligheid laat zich natuurlijk uh, niet echt uh, objectief meten. Dat is uh, heel ja. erg lastig. Het, uh, het komt uh, vaak neer op uh, gevoelens. Wat dreigingsanalyses kun je daar dan uh, vanuit gaan? Die, nou ja, maar kijk, dreigingsanalyses die, uh, die kun je natuurlijk maken. Uh, maar die, die worden altijd gemaakt uh, zeg maar met een slag om de arm. Je kunt nooit zeggen van uh, dit is de dreiging. Nee, je kunt hooguit zeggen ja, dit is de dreiging die wij op dit moment signaleren. Maar er kan zich altijd een dreiging achter de horizon aan het ontwikkelen zijn. Ja. Waar je over een week bij wijze van spreken mee geconfronteerd wordt. Die je nu ja. nog niet ziet. Er is in de geschiedenis van inlichtingendiensten zijn er talloze voorbeelden. Van, ook als we het hebben over militaire gevaren van, van aanvallen van buitenlandse mogelijkheden. Die men niet heeft zien aankomen. Pearl Harbor 1941 is een heel klassiek voorbeeld. Ja, alle Arabische revolutie, de val van, ja, van de muur. Uh, natuurlijk. Uh, het, het niet hebben van uh, wapens of mest, de bed. in, in, in Irak. Uh, ja. uh, ga maar door. Ja. Dus, dus wat dat betreft... Het hederaan, kun je bijna zeggen. Is het, is het, moet, je, moet je altijd erg voorzichtig zijn met het doen van stellige uitspraken. En ja. je kan dus inderdaad, nou ja, zoals al gezegd is, je kan ook moeilijk zeggen van... nou ja, we gaan nu het budget van de dienst verdrievoudigen... en dan krijgen we ook drie keer zoveel veiligheid. Nee, Zo dat, werkt is, het niet, dat is naïef. Uh, Plasterk heeft in ieder geval bijgezegd dat islamterrorisme... een um Prioriteit blijft. Geef daar nog even antwoord op, dan ga ik ook langs de rest. Uh, Roosje Vleugels kijkt al heel vies, dus dat antwoord <lacht> weten we eigenlijk al. Uh, ben, ben Dion, zeg. Uh, goede prioriteit. Um, nou ja, kijk, je ziet vooral dat uh, natuurlijk na uh, 2001 dat terrorisme heel veel aandacht kreeg. Uh, en dat heeft ook voor een belangrijk deel de groei van de AFD veroorzaakt, neem ik aan. En maar uh, tegelijkertijd is het zo dat men de laatste tijd ook weer meer aandacht heeft gekregen voor andere dreigingen. Bijvoorbeeld uh, spionage van buitenlandse mogelijkheden. En die dreigingen blijven natuurlijk ook bestaan. Ja. En, en, en, net zo goed als tijdens de Koude Oorlog. Alleen tijdens de Koude Oorlog was die terrorisme-dreiging er in de ogen van de diensten uh, in het Westen en van politici. In veel mindere mate. Ja, uh, Constant Heijzen, ik hoorde laatst iemand zeggen op de, op de BBC die zei. Uh, uh, terrorisme-dreiging van islamextremisten. Als het daarbij zou blijven, was het maar waar. Dan was het simpel. Ja. Dus in dat licht de prioriteitsstelling van Plasterk, minister Binnenlandse Zaken. Ik, ik, begrijp, het, ik begrijp het wel. Ik denk, um, ik kijk vanuit mijn onderzoek heel historisch naar dit soort dingen. En uh, ik zie dat um, uh, zo'n dienst heeft ook toch een soort beeld nodig... om zichzelf te kunnen rechtvaardigen aan die buitenwereld. Dus het terrorisme, dat is iets wat wel erg leeft. Dus ik kan me ook voorstellen, bijna uit een soort PR-gedachte... dat daar op wordt ingezet. Ja. Um, maar wat je ziet is dat... Uh, als het gaat om, groeit die dienst of, of, of wordt die kleiner... vanwege een relatie met dreigingen die uh, groter worden of kleiner... Mm -hmm. ik denk dat dat volstrekt bijna onafhankelijk van elkaar uh, opereert. Okay. De, de politiek-bestuurlijke besluitvorming reageert in een heel ander ritme op dat soort zaken. En dan wordt ja. er iets besloten en dat beklijft omdat dat bureaucratiseert, vaststaat... budgetten worden voor jaren vastgezet. Dus die fluctuaties op het moment dat je dat organiseert zijn niet meer zo mogelijk. Nee. Roosje Vleugels, mag je even uitleggen waarom je zo vies keek bij die... De prioriteitsstelling van Plosterk over het uh, islamterrorisme. Ja, nou, een van de redenen waarom inlichtingendiensten vaak zwak zijn, is dat ze te veel in, uh, in de vorige oorlog zitten. Uh, als we ze niet wakker gemaakt hadden, waren ze nu nog bezig met communisme bestrijden. En je ziet dat uh, sinds 11 september uh, 2001 het, het terreuraanslagen, uh, ook uit ook minder slachtoffers opleveren dan daarvoor. Het neemt af. En je ziet de laatste jaren in het internationale verkeer... tussen inlichtingdiensten, dat ze vooral op buitenlandse spionage... economische spionage en cyberdreigingen inzetten. Ja. En die jihad wordt tot op zekere hoogte... in de aansluiting van wat het zojuist gezegd werd, nog wel handig geëxploiteerd. Want hm. daar vind je de handen nog wel voor op elkaar in een Tweede Kamer. Ja. Oké, okay, we gaan eventjes... De dreiging van het islamitische extremisme... heeft niet alleen voor de AIVD prioriteit... maar die heeft dat wereldwijd nog steeds... Hè, als we de Amerikanen horen bijvoorbeeld... het onderkennen van de gevaar... Dat begon natuurlijk allemaal bij de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. En we spraken met Robert Beer. Hij was oud-gediende van de CIA in het Midden-Oosten. De 11 september-aanslagen zijn het begin van een nieuw hoofdstuk... in de wereld van westerse geheime diensten. Het vijandbeeld moest bijgesteld worden. Een decennium na de terroristische aanval op de Twin Towers en het Pentagon... galmt het ongeloof nog na. Onvoorstelbaar. Dat was ook het geval bij de mensen die het wel hadden kunnen weten. De mannen en vrouwen van de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. Een gebrek aan voorstellingsvermogen. En dat is vreemd. Hier is de CIA voor gemaakt. no secret Hij was heel transparant over zijn bedoelingen. Mr. declared jihad Hij sprak er openlijk over met de Westerse media. En laten we vooral niet vergeten dat het idee van aanslagen plegen met vliegtuigen niet nieuw was onus occasions of people talking about hijacking airplanes but no one was able to take what clearly what's called I don't like the word data point. De CIA heeft gefaald in het voorkomen van de aanslagen. Maar fouten maken is niet nieuw voor inlichtingendiensten. Intelligence agencies always do fight the last war. zijn budget om to fight the last war. Inlichtingendiensten zijn net grote schepen. Ze gaan moeilijk met de tijd mee. Ze kunnen simpelweg niet snel manoeuvreren bij veranderde omstandigheden. En dat is helaas niet anders geworden na 9/11. Heeft de CIA dan niets geleerd? Blijft de dienst achter de feiten aanlopen? Well, for the CIA in the United States, uh, 9/11 meant switching over to a war footing entirely, uh, gradually but surely. Het is erger geworden. De CIA is nu onderdeel van het Pentagon. Alle middelen gaan op aan het oorlogsvoeren. Er is geen sprake meer van een inlichtingendienst. De kerntaak van de dienst is voorspellen. En dat doen ze niet. Ze lopen daarom achter de feiten aan en missen nieuwe dreigingen. Ik denk niet dat je can say zeggen dat de CIA really exists anymore. At least niet wat het ooit was. Het was een was an, was an independent um... De CIA ging op oorlogspad. Onder leiding van president Bush wordt gekozen voor een radicale verandering. I also said we'll use means to that Met een historisch ongeëvenaard hoog budget en high-tech wapens begint Amerika aan de war on terror. En het Witte Huis maakt dankbaar gebruik van de nieuwe CIA. Most of Al-Qaeda's top lieutenants have been defeated. The Taliban's momentum has been broken. And some troops in Afghanistan have begun to come home. Obama, Maar de vreugde is voorbarig volgens Robert Baer. Terreur kan niet overwonnen worden. <truimert> De war on terror cannot be Terror is a tactic. It doesn't whether it's in the hands of anarchists or Muslim De focus is op islamitische terreur gekomen. Alsof religie de bron is van het handelen. Het gaat maar om een beperkt aantal mensen. En het idee dat je terroristen kunt verslaan. Dat is een verkeerd uitgangspunt. Terrorisme is een tactiek. Het laat zich niet verslaan. Je hebt er meestal namelijk alleen woede voor nodig. Zolang mensen boos zijn, blijven er aanslagen komen. En veel moslims zijn oprecht boos. En hiervoor betaalt de belastingbetaler een ongekend hoge prijs. De war on terror is duur en vooral zinloos. De media en politiek geven disproportioneel aandacht aan terreur. En het gevolg is de grootste welvaartverschuiving in de Amerikaanse geschiedenis. Ook in Nederland zagen veiligheidsdiensten hun budget groter worden... vanwege de strijd tegen terrorisme. De AIVD had tot voor kort de wind flink in de zeilen. Nederland heeft te maken met steeds meer bedreigingen. Dat zegt minister Plasterk, die als politieke baas van de inlichtingendienst... Het jaarverslag van de AIVD kwam toelichten. Toch is minister Plasterk van Plan om een derde van het budget van de AIVD af te halen. Nederland heeft geen grote dienst nodig... Het moet zich maar op een paar landen richten... maar eerst en vooral binnen de eigen grenzen de zaken goed op orde hebben. No use. Het moet vooral But geen kopie van de CIA willen zijn... met grote operationele taken in het buitenland. Which, what the Dutch could do maar laat the ik ook zeggen dat de AIVD-agenten professionals zijn... die hun werk zeer serieus nemen en professioneel werk dat was oud cia agent Robert Baer. Um, een aantal dingen die hij gezegd heeft, die hebben jullie uit jullie zelf al gezegd. Daar zijn jullie het over eens. Ik pik er een, een paar dingen uit waarvan ik denk dat het heel erg belangrijk is. Uh, ben de Jong, hij zegt onder andere dat waar inlichtingendiensten diensten eigenlijk voor zijn... het voorspellen van aanval op de nationale veiligheid... dat doen ze niet, hoe groot dat budget ook is. Dat is behoorlijk uh, omineus uh, eng eigenlijk, gewoon. Nou ja... Je kan het natuurlijk eng vinden, inderdaad. Maar uh, het punt is, dat is de werkelijkheid. Kijk, de werkelijkheid laat zich niet echt goed voorspellen. Hoeveel miljoen je, je er ook in uh, Nee, Nee, kijk, je, je kunt een heleboel experts bij elkaar halen. Maar als het op voorspellingen aankomt, dan uh, moet je altijd een, een voorbehoud inbouwen. He, je ziet ook uh, die, uh, die vo uh, voorspellingen van uh, de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten, die heten ook... Uh, niet predictions, maar die heten intelligence estimates. Ja, dat wil zeggen, dat ja. zijn dus uh, zeg maar uh, schattingen. Met een, men houdt een slag om de arm. Uh, en dat is eigen aan uh, onze kennis van, van de toekomst. Die is uh, per definitie uh, beperkt. Ja. Uh, en uh, kijk, er is nog één interessant probleem. Uh, wat uh, ook werd aangesneden in uh, de voorgaande clip. En uh, dat is dan dat uh, in feite is bij. Uh, zeker als je een heel grote inlichtingapparaat hebt... zoals de Verenigde Staten... dan is de informatie bijvoorbeeld over een dreigende aanval... die is heel vaak wel in het systeem aanwezig. Hè, er waren individuele... FBI-agenten die waarschuwden voor moslims... ik meen, het was in Phoenix, Arizona, als ik me goed herinner... daar waren moslims die waren vlieglessen aan het nemen. Dat was voor 2001. Ja. En die, wilde, die, die waren niet geïnteresseerd in, uh, in, in opstijgen en in landen. Nee. Alleen in vliegen. Ja, precies. En, Dat, en er ja. was iemand die daarvoor waarschuwde... maar de, die, die, met die waarschuwing werd verder niets gedaan. Nee, want ja, dus... het is altijd lastig wegen. En achteraf weet je het allemaal. Ja. Constant hijzen van Tuurlijk. Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. pakt wel een ander ding uit. Hij zegt ook, terreur kan niet overwonnen worden. Jouw baan uh, uh, kunnen we uh, etchen? Nou ja, mijn baan is om er, om er onderzoek naar te doen. Dus ik ben er gelukkig niet, niet direct van afhankelijk. Nee, uh, dat is waar. Maar ik denk dat hij daar, daar wel gelijk in heeft. Dat, dat is, uh, het is inderdaad een, een tactiek. Um, het, het is een methode. Mensen gebruiken het um, om hun doelen na te streven. Dat is, dat is altijd zo geweest. We kennen nu de huidige verschijningsvormen. Ja wanneer is het ook afgelopen als er helemaal geen terroristische aanslagen uh, plaatsvinden? Kijk, je, je komt gewoon in een aantal moeilijkheden terecht. En ik, ik, er, dit doet mij heel erg denken ook aan discussie in de jaren 70 in Nederland over de Zuid-Molukkers. Uh, ook allerlei gijzelingen, met name 75, 76, 78. En de, hetzelfde verwijt kwam de BVD, heeft die aanslagen niet voorkomen, nee. uh, die gijzelingen. En... Uh, het, het, diensthoofd van toen, Andries Kuipers, die heeft gezegd, uh, je, je loopt tegen zulke moeilijkheden aan, ook operationeel alleen. Hoe ga je dat soort clubjes zo gesloten, hoe ga je die uh, infiltreren hè, met, met agenten en informanten? Mm. Uh, als we dat echt zouden willen doen, uh, dan zouden we in een soort totalitair systeem terechtkomen. Ja. En dat willen we nu juist niet. Dus dat is nee. een ingebakken moeilijkheid. Ja. Roosje Vleugels, je kunt zeggen het is eigenlijk onbegonnen werk, vanaf Pearl Harbor, wat niet voorzien is, is elke grote majeure gebeurtenis niet voorzien. Klopt. Er zijn, voor zover mij bekend, geen grote dingen echt voorkomen. Maar op een gegeven moment roept de politiek, roept een samenleving... roept om meer veiligheid. En dat gaat dan gepaard met dat ja. de beurs getrokken wordt. Maar we weten niet precies wat, niet voor, wat wel voorkomen is, zeggen nou, ze altijd. Ja, dat zeggen ze altijd. En dat is leuk. Maar soms komen in... daar voorbeelden van naar buiten. Ja, de, de AIVD heeft het ook geprobeerd. De, de eigen huisschrijver van de AIVD, Dick Engel, heeft een boek geschreven... over hun wapenfeiten in de strijd tegen de CPN en het communisme. Heel dik boek, maar je vindt er geen successen in. Nee. Dus wat zijn die wapen? Ze konden het volgen. Ja. Okay. Maar wat is nou voorkomen? Ik dank jullie zo weer. We gaan er eventjes tussenuit voor het nieuws. Tot zo. Op Radio 1. Zometeen om 6 uur de bekerfinale. Op de toplacht oefen. Prachtig oefen van AZ. PSV AZ. En dan gaan we weer counteren. Opgepast voor op PSV. En rest langs de lijn, om 6 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.